12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, de vaste baan voor het leven lijkt verleden tijd. Schuld bagatelliseert winterproblemen met wissels, vindt de FNV. En mogelijk zes Britse militairen omgekomen in Afghanistan. Het is bewolkt in Nederland. Op steeds meer plaatsen valt er regen. staat veel wind en het wordt 6 tot 9 graden. Morgen is er eerst veel zon, maar in de middag weer bewolking en buien. En het wordt 7 of 8 graden. De vaste baan is uit en de tijdelijke baan is steeds meer in. Volgens een rapport van de uitvoeringsorganisatie UWV over de vacaturemarkt zijn er in 2011 vorig jaar bijna geen nieuwe vaste contracten afgesloten en het aantal tijdelijke contracten met een looptijd langer dan een jaar is juist gestegen met 62 procent. Dat zijn flinke cijfers allemaal. Ik praat erover met Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige bij dat UWV. Goedemiddag. Goedemiddag. Een daling van die vaste contracten, om daar maar eens mee te beginnen, 97 procent. Dat klinkt toch heel Dramatisch hè? Nou, dat uh, klinkt in ieder geval spectaculair. Uh, we zien je inderdaad met 97 procent. Uh, ja, met name veroorzaakt door uh, ja, zeg maar de aanhoudende onzekerheid uh, op uh, de arbeidsmarkt. als gevolg van uh, de economische ontwikkelingen. Was het al een trend uh, die erin zat? Ja, eigenlijk was de trend al uh, ingezet vanaf uh, 2008-2009. Eigenlijk de eerste, ja, zeg maar de eerste crisis. Uh, toen was er al sprake van een daling van 51 procent. Uh, 2009 op 2010 zag je dat uh, ja, we in Nederland iets optimistischer werden. Uh, maar toch was er toen ook al sprake van een daling van uh, 11 procent. Ja, nu met een dubbel dip, want in feite de ene recessie volgde de andere recessie uh, toch wel vrij snel uh, op. Dan zien we dat uh, echt nu een verschuiving is van, uh, van uh, uh, vast naar tijdelijk met uitzicht op vast. Ja. En dat uh, blijkt uit ons onderzoek. Ja, want dat aantal tijdelijke contracten met die uitzicht naar vast, dat is juist weer 62% gestegen. Dus hoe erg moeten wij dit allemaal vinden? Ja, nou ja, het, het, is, uh, het, het past natuurlijk wel in de tijdsgeest van dit moment. Uh, recentelijk heeft ook Sociaal Cultureel planbureau daar nog een, een onderzoek naar gedaan. Uh, toenemende trenden flexibilisering. Uh, voor een deel natuurlijk ingegeven door veranderende werkprocessen, uh, technologische omstandigheden. Bedrijven moeten uh, continu uh, ja, vernieuwen. Alles moet sneller en, uh, en efficiënter. Uh, en daarnaast speelt dus heel duidelijk de crisis uh, een, een uh, ja, zeer do dominante rol. Is hiermee de positie van uh, de werknemer ook niet verslechterd in die zin... dat je met een, een tijdelijk contract misschien moeilijker een hypotheek kunt krijgen bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk, uh, ja daar, daar zijn volop discussies op dit moment uh, gaande. Uh, nou, ik beperk me even tot uh, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En we weten allemaal dat nee. ook uh, vanuit het kabinet uh, daarover wordt nagedacht. En dit is nou eenmaal de realiteit? Ja, het is, ja, ja, het is de realiteit ja. en het past in deze, deze tijdsgeest. Dat is eigenlijk wat ik erover kwijt wil. We zullen het ermee uh, moeten doen voor dit moment. Meneer Weertjes, dank u wel voor de uitleg. Oké, okay, dank Goedemiddag. u. Goedemiddag. De Indiase politie heeft een journalist gearresteerd... in het onderzoek naar de aanslag op de Israëlische ambassadeur... vorige maand in New Delhi in India. Daarbij raakten vier mensen gewond bij die aanslag... onder wie de vrouw van een Israëlische diplomaat. De verdachte is freelancejournalist, die woont in Delhi... en die zou werken voor Iraanse media. De diplomatenauto stond vorige maand vlak bij de Israëlische ambassade... voor een verkeerslicht toen een motorrijder een explosief aan die auto plakte. En op dezelfde dag was er ook een incident... bij de Israëlische ambassade in Georgië. Daar werd een granaat gevonden onder de auto van een Israëlische diplomaat. Maar die kon op tijd onschadelijk worden gemaakt. Begin februari, u weet het nog wel, winter en chaos op het spoor. Het sneeuwde, het was koud, veel treinen vielen uit vanwege kapotte wissels. De zaterdag erop was het weer een chaos door uitvallende treinen. En DNS heeft de boel eens goed geëvalueerd. Ze hebben een intern stuk uitgebracht daarover. Dat is inmiddels ook buiten de NS opgedoken. Bijvoorbeeld bij Roel Berghuis van FNV Spoor. Goedemiddag. Goedemiddag. En daar staat dan in, minister Schultz had op basis van de NS-evaluatie gezegd... 23 storingen waren er met wissels op vrijdag de derde en 39 uh, de dag daarna. Uh, en dat klopt niet, zegt u. Hoezo niet? Ja, volgens onze gegevens, en dat wist ik al eerder direct na zeg maar, 3 en 4 februari... dat het uh, zeg maar om... Uh, 272 wissels op die vrijdag ging, of tenminste infrastoringen, moet ik moet, moet mezelf even herstellen. Huh? En op uh, zaterdag infra uh, infrastoringen, waarvan het overgrote deel dat het uh, om uh, wissels uh, ging. En dat, dan is dat wel raar uh, dat de minister dat niet opmerkt in een brief die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met 19 kantjes. En, en dat die informatie er niet bij staat. Nee, die informatie was wel bekend bij de minister, denk ik. Ja, ik denk het ook. Uh, ja. En waarom ze dat dan doet, weet ik ook niet, maar uh, dat is dan de grote vraag. Is dat verkeerd informeren? Ja, ik vind dat ze het mooier voorspiegelt dan, dan, dan de werkelijkheid, of ze bagatelliseert het, uh, noem het maar. Ehm... Uh, ja, ik, ik weet niet wat, wat, wat daar de achtergrond van is. Nou zegt Schultz daar zelf over. Ja, het ging om problemen die ik vermeld heb in die brief. Problemen met wissels die invloed hebben op de dienstregeling. Dus ja, rangeerterreinen en zo, dat hoef je dan allemaal niet mee te nemen. Dat, is toch, dat is toch, zit toch wat in? Ja, ja kijk, als, als een wissel kapot gaat, defect raakt... dan, dan moet een trein omgeleid worden. Dan, dan betekent dat dat hij naar een andere wissel moet. Dus ja, het ene wissel heeft met het andere wissel te maken. Want het spoorsysteem... In Nederland is een fijnmazig systeem waarbij het ene defect ook weer met het andere defect te maken heeft. Dus ik, ik snap niet zo goed dat ze het alleen maar over die 23 cruciale wissels heeft. Uh, het gaat om veel meer uh, wissels die defect waren. Ja, nou, eens even kijken hoe dat allemaal dan weer wordt uh, opgepikt. Dank u wel voor die uitleg, meneer Berghuis, van FNV Spoor. En de oppositie in de Tweede Kamer uh, heeft ook gereageerd. Partijen willen opheldering over de cijfers. Regeringspartij CDA is uh, ja, niet zo opgewonden over die discussie. De Kamer wilde weten welke wissels gezorgd hebben... voor verstoring van de dienstregeling. Nou, die informatie hebben wij gekregen, zegt CDA-woordvoerder Haverkamp. De aanleg van het natuurgebied Oostvaardersvold in Flevoland. Die aanleg gaat definitief niet door. De Raad van State heeft er een streep door gezet. Want volgens de Raad van State heeft de provincie Flevoland niet genoeg geld voor de aanleg. Het Rijk heeft de toegezegde bijdrage ingetrokken van 240 miljoen euro. En dat komt door de bezuinigingen. Dat gebied moesten Oostvaardersplassen verbinden met het Horsterwold bij Zeewolde. Die zaak was aangespannen door agrariërs in het gebied. die eh, plaats zouden moeten maken voor de natuur. Maar voor een deel van de boeren komt dat besluit van de Raad van State te laat. Die zijn al weg, zegt LTO Noord. 22 van de 37 ondernemingen had natuurlijk de provincie al overeenstemming mee bereikt. En een aantal bedrijven zijn ook fysiek al verplaatst. Mensen hebben hun huis verlaten in Zimbabwe. en zijn ergens anders in Nederland opnieuw gestart. Het is op een gegeven moment wel een proces. Hij uh, ja, is natuurlijk een aantal jaren daarmee bezig. bent, op een gegeven moment gaat, gaat in je hoofd wel de knop om dat je naar een ander, uh, ja, dat je weg moet en dan ga je ook. En dan ga je daar je, je, je energie oprichten en je, je positieve instelling. Dit is het NOS Journaal, met Jan van der Putten. In Afghanistan worden zes Britse militairen vermist. En het vermoeden is dat die zijn omgekomen bij een aanslag. Militairen waren op patrouille in de Afghaanse provincie Helmand. Uh, correspondent Arjen van der Horst in Londen. Is er al wat meer duidelijkheid nu over wat er is gebeurd, Arjan, met de militairen? Ja, Het is niet echt een vermoeden meer. Het ministerie van Defensie gaat er eigenlijk al vanuit dat de zes om het leven zijn gekomen. Ja, het gebeurde tijdens een patrouille in de provincie Helmand. De zes zaten in een gepanzerd voertuig toen het waarschijnlijk op een antitankmijn is gereden. Nou, het moet een behoorlijke klap zijn geweest, want het voertuig ja, dat is juist gebouwd om geweervuur, mortiergranaten en ook antitankmijnen te weerstaan. Toch gaat het vaak mis met deze voertuigen. De afgelopen drie jaar alleen al zijn 22 Britse militairen in Afghanistan... in dit type voertuig om het leven gekomen. En daar komen er nu dus zes bij. Er was discussie over de bepansering van die voertuigen. Absoluut. En die kritiek uh, was ook vaak gericht op de Warrior. En dat is nu net het type voertuig waarin deze zes uh, in zaten. Uh, we hebben het vaak gezien de afgelopen jaren. Bernbommen ja, zijn toch het grootste gevaar gebleken voor de Britten in Afghanistan. De meeste doden zijn ook als het gevolg van deze geïmproviseerde explosieven. Nou, de militaire top, al jaren hebben ze openlijk kritiek op uh, geuit... op dat de bepansering niet genoeg is. Nou, Daar is uiteindelijk naar geluisterd, want uh, ook al voert Londen... Op dit moment zeer zware bezuinigingen door op defensie. Dat is nou net een onderdeel waar niet op bezuinigd wordt. In oktober maakte premier Cameron bekend dat het 1 miljard pond vrijmaakt om deze voertuigen beter te bepanseren. Maar ja, voor deze zes komt het dus duidelijk te laat. Ja, familie is op de hoogte gebracht al. Uh, zijn er verder reacties al binnen op het nieuws? Ja, er komen verschillende reacties, bijvoorbeeld van premier Cameron. Hij zei eerder vanochtend dat dit een droevige dag is voor ons land. Het herinnert ons aan de prijs die wij betalen voor het werk dat we doen in Afghanistan en de opoffering van Britse militairen. De minister van Defensie voegde daaraan toe uh, dat die, uh, degene veroordeeld die dit hebben gedaan, juist nu de Britten zoveel bereikt hebben om de veiligheid in Afghanistan te verbeteren. En hij prijst dan ook de moed van de Britse strijdkrachten in Afghanistan. Opnieuw doden, dus onder de Britse militairen in Afghanistan. Arjen van der Horst, dankjewel. De NS kampt al de hele ochtend met een grote storing aan de digitale borden op de treinstations. Op veel stations geven de borden op de perrons en in de hallen geen informatie of onjuiste informatie. Volgens de woordvoerder van de NS is er vannacht wat fout gegaan bij het updaten van de software. En daardoor werken vijf van de twaalf landelijke posten niet van waaruit die borden worden aangestuurd. Vooral stations buiten de Randstad zijn getroffen. Amersfoort bijvoorbeeld en ook Maastricht, Eindhoven en Den Bosch. De verkoop van het voormalig kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam gaat niet door. In plaats daarvan komt op dezelfde locatie een nieuw kinderdagverblijf. De beoogde koper zegt dat de koopovereenkomst is teruggedraaid... omdat de financiële situatie van het kinderdagverblijf veel slechter was dan voorzien. En daarom zou het goedkoper zijn om een heel nieuw bedrijf op dezelfde locatie te beginnen. Het grootste deel van het oude personeel blijft in het nieuwe kinderdagverblijf werken... zodat er voor de ouders en de kinderen zo min mogelijk verandert. Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Volgens CDA-kamerlid Van Bokhoven stapelen de incidenten bij de corporaties zich op door een gebrek aan toezicht en draaien vooral de huurders dan voor de klappen op. En hij vindt dat de Kamer een grondig onderzoek moet doen naar het systeem, het beheer en het interne toezicht en ook de positie van de huurders. Ook de rol van de banken, toezichthouders en de gemeente moeten bij worden betrokken. Problemen bij Vestia zijn volgens het CDA de spreekwoordelijke druppel... die de maar overlopen. Ajax-speler Miralem Soleimani is de rest van het seizoen uitgeschakeld. De aanvaller raakte afgelopen weekend geblesseerd aan zijn linkerknie. Verslaggever Ragnar Niemeijer. Ajax hield er al rekening mee dat Suleimani behoorlijk geblesseerd was geraakt aan zijn linkerknie, maar dat hij er nu vier maanden uit ligt is een dikke streep door de rekening van Ajax-trainer Frank de Boer. Hij heeft zijn clubtopscoren, want dat is Suleimani met elf doelpunten heel hard nodig, om nog in de race te kunnen blijven voor de landstitel en om AZ en PSV en Twente nog te kunnen blijven bijbenen. Suleimani is er dus niet bij... Geblesseerd. En als je het hebt over blessures en Ajax dit seizoen... dan zit het de Amsterdammers op zijn zachts gezegd niet mee. Denk aan de blessure van Boylissen, denk aan Boerrichter, denk aan Eno... denk aan Gregory van der Wiel onder meer. Blessures en Ajax dit seizoen kosten Ajax misschien wel de titel. De Poolse oud-voetballer Lodi is, Smolarek is afgelopen nacht in zijn slaap overleden. Smolarek speelde 60 Interlands voor Polen. In 1988 kwam hij naar Nederland en hij speelde twee jaar voor Feyenoord. Daarna ging hij naar FC Utrecht, waar hij in 1996 zijn carrière afsloot. Zijn zoon Ebi speelt sinds de winterstop voor ADO Den Haag. Lodi Smolarek is 54 jaar geworden. En het Nederlands Elftal is weer een plaatsje gestegen op de wereldranglijst. Het eh, wipte over Duitsland heen naar de tweede plaats. Spanje is nog altijd de nummer één. Op die lijst van de FIFA, we gaan naar de ANWB. Dennis Mooij, goeiemiddag. Ja, Hele goeiemiddag. Op de A29 vanuit, uh, uh, vanuit het zuiden naar Rotterdam... staat tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel drie kilometer. Ze zijn bezig met een spoedreparatie in de tunnel. Twee rijstroken zijn er dicht. Richting Rotterdam kan je omrijden via de Moerdijkbrug. 13 over 12, hoofdpunten van het nieuws, aantal vaste contracten dat sollicitanten krijgen aangeboden, is in een jaar tijd bijna gedaald tot nul. Minister Schultz heeft de Kamer niet de juiste cijfers gegeven over de wisselproblemen tijdens het winterweer. Ze bagatelliseert de zaak, vindt de FNV. En in Groot-Brittannië wordt het ergste gevreesd voor zes militairen in Afghanistan die doelwit waren van een aanslag. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, Zometeen de NCFV met lunch.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 Nee hoor, ik ben op zoek naar een Turks najaardij, Gumel, in Amsterdam. 1888 Nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN 80 cent per minuut. U rijdt dan een Lexus CT200H met 14% bijtelling vanaf 29.250 euro. Kijk op Lexus.nl. Welkom bij Lexus. Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, is het nou een smerige mediacampagne... die de republikeinse kandidaten voor het presidentschap voeren? We bellen er even over met Mark Deuzen... die is professor Nieuwe Media aan de Universiteit van Indiana. In het mediaforum, programmamaker Hadassa de Boer... en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... gaat onder meer over de vele terugblikken gisteren op maart 2002... toen won Pim Fortuyn met vlag en wimpel de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam... In het de debat later die avond zaten PvdA-voorman Melkert en VVD-leider Dijkstal erbij met gezicht als oorwormen. Dijkstal stapte zelfs voortijdig op. Gisteren bij Pauw Witteman ging het ook over de opkomst van Fortuyn en dat beslissende debat. Toen Jan Marijnen in de discussie even in het gedrang kwam, kopieerde hij het gedrag van Melkert en Dijkstal met een grote glim glimlach dat wel. Begrippen als oude en nieuwe politiek. Ben ik ik heb er middenin gezeten in de ben opkomst van Fortuyn. Maar voor de niet door elkaar slaapt. Even, la even gewoon uit Die witte man. Een ja, in, ja, ja, ja, ja. Doe eens even naar die witte man. Wie zullen we nou krijgen? Jongens, ik ga pas naar huis In de nationale nieuwsgier zometeen Thomas Kimman. En die komt uit sint odilienberg Dit is radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Blinde paniek vanochtend bij miljoenen Europese Facebook-gebruikers. Het sociale netwerk was een paar uur lang niet bereikbaar voor veel gebruikers. Facebook heeft dat zelf trouwens niet gemeld, maar op Twitter regende het klachten. Over de storing Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en ook het Oostblok. Bijna overal op het continent waren er problemen. En waren mensen in paniek. Rond negen uur konden de meeste gebruikers weer virtuele duimpjes naar elkaar opsteken. De kogel is door de Vlaamse kerk. De commerciële zender 2B gaat de eigen... door het Nederlandse iWorks gemaakte versie van O.O. Gerso... definitief niet uitzenden. Bij het moederbedrijf VMMA willen ze er maar weinig woorden aan vuil maken. Het persbericht volstaat met de zin... het programma past niet bij het profiel van de zender. De woordvoerder vertrouwde ons nog wel toe... dat ze bij 2B erg geschrokken zijn van de reacties via sociale media... op de castingtape die al eerder was vrijgegeven. Het kwam hier gisteren in ons mediaforum ook al even voorbij. De NOS vindt het te gevaarlijk voor journalisten in Syrië... en neemt daarom geen verslagen meer af van oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melens, die daar wel is. En wonderwel zagen we hem gisteren wel bij RTL voorbij komen... en ook de Wereldomroep zendt nog steeds zijn werk uit. Pieter Klein is hier, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemiddag. Waarom uh, hebben jullie die afweging gemaakt om het wel te gebruiken? Omdat nu Hans-Jaap in het gebied zit, in een gevaarlijk gebied waar heel veel aan de hand is. Uh, wij het belangrijk vinden dat uh, er wel verslag wordt gedaan, ook met Nederlandse ogen en oren. We begrijpen de afweging van anderen, uh, maar vinden dat we toch zoveel mogelijk uit het gebied zelf moeten kunnen laten horen gegeven ook het feit dat Hans-Jap een zeer, zeer ervaren oorlogsjournalist is. Ja. De NOS zegt, we, we, we, we moeten er geen wedstrijdje van maken. NOS doet het niet en RTL wel natuurlijk. Maar de NOS geeft als verklaring van, ja, we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Uh, wij vinden het daar gevaarlijk voor journalisten. We sturen er ook geen eigen mensen naartoe. Dat doen jullie ook niet? Nou, we zijn er recent ook geweest. Ons collega Roel Gerards, de Maskers, zijn ook nog in uh, DRA-reportages gemaakt. Dat zijn zeer, zeer ingewikkelde en ingrijpende besluiten. Uh, wij hebben ook gekeken of we zelf iemand zouden willen sturen uh, van ons eigen team. Dat is de afgelopen weken niet gebeurd, mede op grond van de veiligheidssituatie. Maar gegeven het feit dat Hans-Jaap Melissen, een zeer ervaren jongen, het aandurft, goede afspraak heeft gemaakt met zijn eerste werkge uh, werkgever, opdrachtgever, de Wereldomroep, vinden wij het gek als die jongen daar zit om te zeggen je hebt een verhaal te vertellen, maar dat gaan we in Nederland niet uitzenden. Dat is journalistiek gezien wonderlijk. Um, is er veel uh, over gesproken bij jullie en lang over gedelibereerd? Want uh, ja, ik hoefde de naam, naam Stan Storiemans maar te noemen. Uh, uh, cameraman die voor jullie werkte en die is omgekomen in, in een soortgelijke situatie. Dit soort discussies is een open zenuw. En je kunt hem principieel voeren en pragmatisch. Uh, ik heb er heel lang over gesproken met mijn baas, Harm Tazelaar, van de week. Met onze chef buitenland, Bertje van der Moosdijk. Gezegd, oké, okay, we praten met hans Jan Melissen. We willen zeker weten dat hij niet anders zou opereren dan onze eigen mensen zouden doen. Dat is voorwaardelijk. Want we willen geen journalistiek. En dat een ingewikkelde afweging is, uh, ja, voor ons ook. En Stan Storiemans, die raken we niet kwijt in onze ja. gedachten hierover. Nee, nee. Uh, ik, ik zag gisteren ook eenzelfde soort discussie in De Wereld Draait Door... Hè, waar ook een ervaren verslaggever zat die, die eigenlijk opnam van Melissen. Uh, <kwijnt> maar daar zei uh, Mark-Marie Huibrechts nog wel iets van... ja, uh, tuurlijk, de discussie is nu allemaal vooraf... maar stel, er gebeurt wat met hem. En dan? Dat is waar de NOS nu van zegt... ja, daar willen we eigenlijk de verantwoordelijkheid niet voor. Ja, hebben. nou, ik snap de afweging van de NOS en wij maken een andere. Uh, je wilt nooit dat er iets gebeurt. En soms gebeurt het. Het is bij ons overkomen bij Stan. Uh, het is bijzonder lastig in te schatten. Hans Jaap denkt dat het verantwoord is... Uh, daar vragen wij op. Uh, als er iets gebeurt, ja, ik moet bijna zeggen, ik, ik wil er niet aan denken. Maar nee. het zijn dingen waar je wel over nadenkt. Ik hoop dat het niet zover komt. En voor de goede orde wil ik ook erbij zeggen: we hebben behoefte aan verhalen uit Syrië. We maken ook gebruik. Ook de NOS van beelden van internationale persbureaus, internationale cameramensen. van de burgerjournalisten die in die, die, filmpjes die ook, op, daar ook zitten. Natuurlijk. Die daar ook zitten. Ja. Uh, het is allemaal niet zoals het is. En ingewikkeld is het wel. Zeker, daar kan ik me goed voorstellen. Dankjewel voor de uitleg. Pieter Klein was dat. Gisteren in uh, Nieuwsuur een gesprek met uh, Marielle Tweebeke... voerde. met de Britse vicepremier Nick Kleck. De eerste vraag werd gesteld in het Nederlands. De leider van de Liberalen heeft immers een Nederlandse moeder. En het ging over een Oer-Hollands onderwerp. I would like to ask you one question in Dutch, okay. and then switch to English. If that's okay with you. Ja. Vond u de gulden ook zo mooi? Vond u de gulden ook zo mooi? Nou, ik vind het belangrijk nu dat we, dat we het euro goed repareren. Dat is het belangrijkste taak. Hierna ging het gesprek verder in het Engels. Maar waarom eigenlijk? Een eis van de voorlichters van Klek misschien? Of een manier om ook makkelijk de Engelse nieuwsbulletins te halen? Nou, niks van dat alles. Klek vindt het juist hartstikke leuk om in het Nederlands te bomen. Maar het verzoek om het gesprek in het Engels voort te zetten... kwam van Nieuwsuur zelf. De politicus spreekt namelijk niet zo heel soepel Nederlands. En dat komt de vlotheid van zo'n gesprek niet ten goede... wisten ze ons bij Nieuwsuur te vertellen. VVD-bonds Hans Wiegel heeft in zijn column in de pers uitgehaald... naar wat hij noemt linkse talkshow-hosts. Hier is het volgens Wiegel door hun kijkcijfers naar de bol gestegen. De oud-minister hekelt bijvoorbeeld de houding van Pauw en Witteman... tegenover het Al-Bayrak... en de manier waarop Matthijs van Nieuwkerk, aspirant PvdA-leider Martijn van Dam... het vuur aan de schenen legde. Misschien goed voor hen te weten... niet de vraag van een zich interessant vindende journalist... maar het antwoord van de politicus die zijn kiezers wil bereiken is belangrijk, schrijft Wiegel. Hij besluit een stukje met een vaderlijk advies. Doe normaal en gedraag je, heren. De ultrarechtse Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh heeft zijn excuses aangeboden aan een vrouw die zich heeft uitgesproken voor vergoeding van voorbehoedsmiddelen. Limbaugh werd eerder nogal persoonlijk in zijn reactie daarop. Het haar een slut, right? Het haar een prostitute. She wants to be paid to have sex. She's having so much sex she can't afford the contraception. She wants you and me and the taxpayers to pay her to have sex. What does that make us? We're the pimps. Limbo heeft nu gezegd dat hij de vrouw niet persoonlijk wilde beledigen. Maar excuses aanbeden deed hij trouwens vooral omdat de sponsors van zijn programma binnenboord uh, wilden die houden. Super Tuesday zit erop. Mitt Romney won de meeste staten, maar heeft toch weer wat imago-schade opgelopen. Zo is de overheersende mening nu de stemmen zijn geteld. Moet hij misschien smerige campagne gaan voeren? En hoe staat het tot nu toe eigenlijk met die moddergooi-campagne in de primaries? Mark Deuze, goedemiddag. Um, hallo, goedemiddag. Professor Nieuwe Media aan de Universiteit van Indiana. Um, uh, wat ik net zei is hoe de Nederlandse media erover schrijven op internet in de kranten. Um, hoe uh, zien de media het daar eigenlijk? Uh, toch als een pirusoverwinning voor Romney? Um, nou, over het algemeen is, is, is, is de sfeer hier, als, als ik het uh, moet uh, samenvatten van ja, dat Romney toch gewoon uh, op Mars is naar nou, de meeste delicates. Uh, dat de race uh, tamelijk saai is. En het enige wat er aardig aan is, is die Santorum die, uh, die, die zulke gekke dingen zegt. Ja, dat maakt het interessant voor de journalistiek. Maar uh, Romney wordt gewoon de kandidaat. Oeh, valt die nou weg? Hallo, meneer deuze? Ja? Ja, ja oké. Okay. Nee, dat was, dat was inderdaad een punt die, die u zette. Nee, het leek net of u wegviel. Uh, Mitt Romney wordt gewoon de kandidaat, zegt u. Uh, en de democraten die zitten langs de zijlijn natuurlijk te kijken. Van nou ja, jongens, geef maar zo lekker veel mogelijk geld uit. Bestrijd elkaar maar te vuur en te zwaard. Dat is alleen maar voordelig voor ons. Ja, maar goed, aan de andere kant, uh, bij de vorige uh, verkiezingen... Toen, uh, toen het tussen Barack Obama en Hillary Clinton ging om de nominatie bij de dem Democrats... toen uh, bleven ze met elkaar knokken tot op de dag uh, van uh, de conventie bij ons. Dus dit is niet zo heel veel anders. En jullie en, hadden het net over negatieve campagnevoering... en uh, Romney heeft daar echt wel uh, de, de, de, de stevigste hand in. Die zijn echt uh, keien, keihard, uh, deze verkiezingscyclus. Ook, ook dus naar zijn uh, tegenstrevers. En, en uh, dus eigenlijk hoeft hij helemaal niet smerige campagne te voeren. Hij doet het gewoon al. Hij doet het al enorm zelfs. En dat is het, dat is het resultaat ook van uh, de nieuwe campagnefinanciering dit jaar via die superpacks. Een soort van fanclubs die ongebreideld geld kunnen inzamelen en uitgeven voor kandidaten. En, en, en die, ja, die zijn eigenlijk nauwelijks aan regels gebonden. Die kunnen doen wat ze willen. En, en daardoor wordt die campagne ook steeds harder. En, en specifieker per staat worden er nieuwe aanvallen op nieuwe kandidaten uitgevoerd. Wat vindt u daar het duidelijkste staaltje van als het over Romney gaat? Ja, dus dat zijn vaak ook hele lokale dingen. Want naast zeg maar deze primaries zijn er ook al heel veel lokale verkiezingen tegelijkertijd voor republikeinen. En meestal gaan die aanvallen via die mensen. Omdat de mensen die op dit moment komen opdagen voor die voorverkiezingen, zijn wat ouder, wat conservatiever en vooral geïnteresseerd in lokale aangelegenheden. En daar. Uh, gebruiken die landelijke campagnes uh, uh, um, hun, hun campagnegeld voor. Dus ja. dat is van een afstand heel moeilijk te beoordelen. Maar op de grond is het echt, uh, echt keien, keihard uh, met, met moddergooien, zoals jullie zeggen. Ja. En, en uh, er worden echt miljoenen ingestoken. Hè? Uh, maar eigenlijk levert dat helemaal niet zoveel op. Uh, ik geloof dat in Virginia nog geen 10% opkomst was. Dus dat is een ja. beetje schieten met een kanon op een mug. Ja. Het, het, het lijkt eigenlijk allemaal om, om niks te gaan. En zeker als je naar de economische toestanden kijkt in, in Europa en in Amerika. Om, om dan politieke partijen zoveel geld te zien uitgeven, is, is, is, is nogal zuur. En ik denk dat dat ook al bijdraagt. Dat, dat straks bij de algemene verkiezingen, dat is ook al de verwachting in Amerika. Dat uh, uh, nog niet, uh, nou ja, van, van iedereen onder de veertig uh, nog niet de helft komt opdagen dan die de vorige keer kwamen opdagen. Dat is echt een desillusie uh, wat betreft uh, het politieke systeem hier. Ja, duidelijk. Dank voor de uitleg. Mark Deuze was dat professor nieuwe media aan de Universiteit van Indiana. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag wordt waarschijnlijk de langverwachte nieuwe iPad gepresenteerd. Met het downloaden van een app kun je heel makkelijk een programma installeren... op zo'n tablet eh, of op je smartphone. In de jaren tachtig ging dat allemaal even heel anders. Er waren natuurlijk wel van die grote floppies... maar een programmaatje downloaden, dat ging toen, eh, jawel, via de radio. De NOS en later de Tros zond dan geregeld een zogenaamde basic code uit. Eh, luisteraars zaten dan thuis met hun kassettenrecordertje klaar... om die op te nemen en later in hun computer te laden. En dat klonk ongeveer zo. Inderdaad, goedemiddag en welkom bij de TROS en Basicode 3. Naast mij zit Klaas Robers van de stichting Basicode. Dag Klaas. Dag Wim. Leuk dat je er weer bent. Het computerprogramma van vandaag heet kruistalraadsel. Ja, het lijkt natuurlijk erg veel op een kruiswoordraadsel. En, en zoals het op het scherm verschijnt is dat ook zo. Het, er verschijnt een figuur op het scherm zoals we die in de krant en in, in TROS Compass zien bij de kruiswoordraadsels. Alleen in dit geval moet je daar getallen op invullen. En de, de omschrijving van de getallen is in de vorm van een sommetje. Als je dat sommetje oplost, kun je het getal invoeren. En als je het al eens goed op, op, opgelost hebt, wordt het op de desbetreffende plaats in het, uh, in het uh, diagram gezet. En dat moet ook netjes horizontaal en verticaal moeten kloppen. Dus daar kun je bij het oplossen van de sommetjes kun je daar hulp van hebben. Hier komt het programma Kruisstal Raadsel. Als dit uw eerste kennismaking was met Basic Code 3... en u wilt er meer van weten... en ook van de drie verkrijgbare verzamelcassettes met programma's... schrijf dan naar de Tros. Eh, dit is een historisch fragment. U hoeft nu niet meer naar de Tros te schrijven. En ook niet naar ons, dat dit een vreselijk geluid was. Eh, we hebben het trouwens nog ingekort ook... want dat geluid dat duurde normaal gesproken geloof ik twee minuten. Dit eh, ja, een soort van cirkelzaag was het. Hè? Een modem dat wordt aangevallen door een cirkelzaag. Maar goed, dat wilden we dus niet aandoen. Het was terug in de tijd, want zo ging dat vroeger dus downloaden. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum zometeen. Hadassah de Boer is er, presentatrice en programmamaker. En André Zwartbol, opinieredacteur bij het Nederlands Dagblad. Welkom. We hadden hier net Pieter Klein zitten. Gisteren hebben we al gesproken over de, za de zaak van de NOS. Hans-Jaap Melissen, de oorlogsverslaggever die in Syrië zit. NOS gebruikt geen materiaal meer van hem. RTL doet dat nu wel. Hadassa, wat vond je van het verhaal van Pieter? Nou ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Kijk, als zo'n ervaren verslaggever zelf inschat uh, dat hij daar kan blijven, hij is daar in dat gebied. Uh, het is ontzettend belangrijk om goede verslaggeving uit zo'n gebied uh, te halen. Ja, dan, dan, dan begrijp ik het wel. Ik, ik, ik vind niet dat je um, dat niet kunt maken. Ik geloof niet dat dat nu uh, uh, argumenten zijn die een rol spelen. Nee. In zo'n belangrijk uh, ja. conflict daar. André? ja, nou, ja en, en de behoefte bij, bij de media, en die zal bij de NOS net zo goed zijn... is toch van, we willen daar graag wat vandaan. Ik bedoel, dat, dat klinkt wat raar, maar ik ben uh, namens de kranten ook blij... als ik iemand in Damascus ken uh, die zijn verhaal kan vertellen... die mij van het leven van alle dag kan vertellen... Ja. Daarmee ga ik natuurlijk niet voorbij aan de, aan de gevaren die ook hij daar loopt. Ik bedoel, hij woont daar weliswaar. Maar uh, dat vind ik altijd wel, wel weer dubbel. Uh, het is iets, iets veiliger, zou je kunnen zeggen... dan echt iemand erheen heen sturen die op reis gaat. Je krijgt ook andere soorten verhalen. Maar goed... Uh, maar Pieter Klein zegt, van uh, eigenlijk al die nieuwsorganisaties... maken nu gebruik van materiaal dat daar vandaan komt. Dat wordt ja. natuurlijk ook gemaakt door ja, misschien wel Britse journalisten... Fransen, weet ik het. Uh, dat gebruiken we natuurlijk ook gewoon. Dus. Ja, maar het is misschien toch ook lastiger... om, om dat maar klakkeloos over te nemen en om... Um te kijken wat is wat klopt er precies hoe ja hoewel natuurlijk ook wel he, bbc en ik bedoel, ik bedoel en, en, die die die die lopen ook gevaar en en ja oh, dat, zit het, dat nu... is het ja dat is ook een argument ja, daar maak je je minder zorgen over wou je zeggen ja ja dat lijkt dan een ja. beetje zo ja, ja dat, dus dat, is dat, dus dat is dat hypocriet dat durf je niet te wel, zeggen wel, maar, ja dat dat is het dan wel een beetje ja Hoewel ik het verhaal, wat de NOS zegt, van ja een, geen enkel verhaal is een leven waard. Ja, dat is waar, maar dat zal RTL ook niet zeggen. Alleen het punt is, dat kun je niet van tevoren uh, inschatten. Kijk, Stan Storiemans, ik bedoel, daar kwam daar een raket destijds neer op een plek. Ik bedoel, dat was niet midden op het slagveld of zo. Nee. Bedoel, het was wel een gevaarlijk gebied, ja. dus ja, wat kun je zien aankomen? Ja. Ja. Goed, nou, uh, voorlopig zit Hans-Jout Hij zou eigenlijk morgen in dit mediaforum zitten, maar ik denk dat we iemand anders moeten zoeken. <laughs> ik denk dat hij daar ja. nog wel even blijft. Um, goed, wij praten zo meteen door. Eerst Jan van de Putten Radio 1. NOS Journaal. Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Volgens het Kamerlid van Bokhoven stapelen de incidenten bij de corporaties zich op. door een gebrek aan toezicht en draaien vooral de huurders voor de gevolgen op. En ook de rol van de banken, de toezichthouders en de gemeenten moet volgens het CDA bij die parlementaire enquête worden betrokken. De NS heeft al uren een storing aan de digitale borden op de treinstations. Op veel stations geven de borden op de perrons en in de hallen helemaal geen informatie of onjuiste informatie. En de NS zegt er is vannacht wat fout gegaan bij het onderhoud aan software. Armenië doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival... omdat het in het buurland wordt gehouden, Azerbeidzjan Ook speelt mee dat een paar weken geleden een aantal Armeense militairen... is doodgeschoten in het grensgebied met Azerbeidzjan, En Armenië geeft het buurland daar de schuld van. En de Poolse oud-voetballer Lodi Smolarek is afgelopen nacht in zijn slaap overleden. Smolarek speelde 60 in het land voor Polen. In 88 kwam hij naar Nederland, speelde twee jaar voor Feyenoord... En toen ging hij naar FC Utrecht en daar sloot hij in 1996 zijn carrière af. Floris Smolenrek is 54 geworden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We moeten het vandaag met grijs en regenachtig weer doen. En daarbij voelt het ook nog eens koud aan. Het is op dit moment overal bewolkt. En in het noordwesten en westen regent het inmiddels. Het is nu zo'n 5 à 6 graden. Overmiddag breidt het regengebied zich over de rest van het land uit. En later in de middag gaat het bovendien ook nog wat harder regenen. Plaatselijk valt er flink wat neerslag. Ook trekt de wind uh, fors aan. Uh, vanmiddag uh, komt er een matige tot vrij krachtige wind te staan boven land. Aan zee wordt de wind krachtig tot hard. Een windkracht 6 tot 7. De wind komt uh, uit het zuidwesten. Het wordt vandaag uh, maximaal 6 à 7 graden. Maar door de stevige wind voelt het water koud aan. In de loop van vanavond wordt het uiteindelijk weer droog. En komende nacht is het vrij helder. Morgen donderdag is het wisselen bewolkt en vooral in de middag is kans op een paar buitjes. Het wordt zo'n 7 à 8 graden. De dagen daarna wordt het rustig en droog voorjaarsweer met maximaal rond een graad of 11. Maar of de zon erbij komt, dat is nog maar zeer de vraag. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Dorp. 3 kilometer. En de A29 naar Rotterdam, tussen Numansdorp en de Heijnenoordtunnel 3 kilometer door een spoedreparatie in de tunnel. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd met Hadassa de Boer, presentatrice, programmamaker en André Zwartbol, opinieredacteur bij het Nederlands Dagblad. Hadassa even naar jou, want ik zag jouw naam staan onder die uh, advertentie, de oproep van de week... Uh, om niet meer te bezuinigen op de ontwikkelingssamenwerking. Ja. Veel reacties op gekregen? Nou, inderdaad, ik heb er wel reacties op gekregen. Ook voor het eerst echt een soort heetmails mails kreeg ik van mensen. Ja, en die organisaties, die doen dat alleen maar voor, hun, voor zichzelf en... Um... P.S. in dikke letters. Hadassah de boer is geen prominent. <lacht> nou ja. Dat vond je nog het ergste. Ja, precies. Daar ben ik nog kapot van. Uh, ja, maar ik was wel, ik was wel verbaasd over de hoeveel het stof die deze brief uh, deed opwaaien. Misschien had het te maken met de naam van Duitse Kroes en de prachtige ja. foto erbij. Ik o, dat zeggen, die leidt alle aandacht wel af zo'n beetje. Man. Ja, maar trekt dus ook toch uh, naar zich toe, ja. ja. Maar er waren, laten we zeggen, mensen die het er niet helemaal mee eens waren. Nee, maar er is, oh, is ontzettend veel op gereageerd en dat is. Natuurlijk, heel positief, en uh, wat ik heb begrepen is dat de actie voortduurt. Er worden nog steeds prominenten benaderd. <laughs> Zou je nee. ja een naam de zetten, André? Onder zoiets, niet ja, per se dit, dit onderwerp, maar gewoon zo'n meedoen in zo'n actie. Want... Ja, en dan krijg ik altijd een beetje discussie. Van en moet je dat als journalist dan, dan doen? Uh, ja, dat hangt wel een beetje van het onderwerp af, hoor. Kijk, in, uh, in, in, in dit geval zou ik het, uh, geloof ik, wel doen. Uh, het, het, al, al is het gewoon maar in blijkbaar... Ik bedoel, dat zijn ook de mensen die natuurlijk nu reageren met dat soort mails... Uh, om iets te doen tegen het sentiment ah, ja. van uh, en dat navelstaren... en dat naar jezelf kijken en, en, uh, en bezuinig nog maar lekker op de rest van de wereld... want uh, da, daar merken ook, wij niks van. Nederland je... wordt toch een soort navelstaardig landje op het moment, toch? Dat wat niet ja. over de dijken heen kijkt en uh, ja, alles ja. voor zichzelf wil houden. Maar ja, bovendien vind ik het in mijn geval. Ik ben ook twee keer op reis geweest voor dat soort organisaties naar, naar Afrika. Dus dan is het ook, zit er ook nog een ander soort betrokkenheid. Ja, natuurlijk. Ja. En het is niet voor één bepaalde organisatie, het is gewoon voor het, het grotere doel. Als je het dan nou voor één club doet, vind ik, dan wordt het nog wel iets anders. iets ander verhaal als als journalist, ja. vind ik. Goed, duidelijk. Uh, Super Tuesday, helemaal gevolgd? Nou, helemaal gevolgd. Ja, nou, ik, ik, ik volg het wel in grote lijnen. Ook omdat ik het ja, aan de één kant vind. Ik het ook echt vermakelijk om te volgen, omdat het. Uh, ja, het, het, het, het, het is, er gebeuren gewoon rare dingen. Het is bijna een soort soap. Aan de andere kant denk ik nu ja... het gaat wel om een presidentskandidaat. En, um, maar jij kijkt ook die tv-stations allemaal. Maar die hebben natuurlijk nou, allemaal een, bepaalde ik kijk soms een stukje van Ja, John Stewart, dat, dat zie ik dan, dan wel eens. De, de, de Daily, Daily Show, show ja. bij Comedy Central... En ja, dat, dat, hoe er daar natuurlijk als je het hebt over pesten van mensen... Hoe, uh, centorum daar, wat daar is gebeurd met hem, over pesten gesproken. Ik wil dat nog wel even uh, aanhalen. Hij had een wedstrijd uitgeschreven. Dan mocht je een definitie bedenken voor het woord centorum. Wat dat dan zou zijn. <lacht> en de definitie die hij heeft gewonnen is het mengsel uh, van uitwerpselen en zaad dat overblijft naar anale seks. En wat is het gevolg dat nu als je centorum intoetst... op internet krijg je dat gewoon als, als definitie. Nou ja. Dat soort dingen gebeurt, ja. ja dat, in Amerika. dat zijn we ja. toch heel keurig hier ja, in Nederland. Vind ik ja. Ook, ja, je, ja, ja, dat Dan ja. kan je excuses aanbieden misschien. <laughs> ja. ja. ja. Maar, maar je, je, bijvoorbeeld dat Fox, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Maar goed, binnen die Republiek kan ook natuurlijk. Want... Nou ja, dat is... Ik uh, uh, bedoel, het is niet voor niks dat de PvdA zegt... Van we gaan een campagne voeren, maar het, het, het gaat niet over de inhoud. Dan krijg je wel weer andere problemen, zie je. Maar goed, het is... Uh, uh, dit, dit is zo slecht voor een partij. Daar kun je toch haast niet blij van worden. En alsof er dan niet echt een, een tussenweg is, dat, dat snap ik niet helemaal. Maar door dit soort voorbeelden, trouwens, heb ik wel, uh, uh, keer ik me er een beetje vanaf. In de zin van, ja. ik, volg van de, ik volg de namen, kijk wie in welke staat wat doet... en wat de cijfers zijn. En op een gegeven moment heb ik zoiets van, nou, na Super Tuesday... dan kijk ik wel, kijk ik wel wat het wordt. Maar goed, het is nu nog, heel, nog, niet st nog steeds niet duidelijk. Dus ik, ik, mijn interesse neemt het eerder door af. Maar door heb dit, je, de... je hebt waarschijnlijk wel gevolgd bijvoorbeeld wat St. zei over de Nederlandse euthanasiewetgeving. Ja, dan, en en ja, dat maar, je gewoon in ja. een talkshow klink, als we, hè, mogelijke presidentskandidaat klinkklare onzin kan verkondigen. Ja, verbazend. Dat is toch niet te geloven okay. als je ja. daar bij stilstaat? Dat ja, uh, ja. is echt heel stomzinnig. En, en, maar goed, dan zak je mond een keer open en die zakt dan nog een paar keer open. En op een gegeven moment denk je van: nou goed, weet je, kom eens met iets zinnigs. En het enige. Eh, bedoel, er lopen wel een stel brekenbenen, voor je gevoel althans... wat wij ervan meekrijgen rond onder die republikeinen... waarbij eh, Obama volgens mij, nou ja, dat wordt ook al hardop gezegd... Die, die op zich niet al te veel zorgen maken. Nou, maar ja, goed. Hm. Ja, je weet maar, het niet. maar we lieten bijvoorbeeld net een stukje van die limbo horen. Dat ja. is een, een ja, bekende ja. talkshow-host daar. Een rechtse man, daar staat hij zich ook op voor. Ja, dan hoeft hij allemaal dingen over zo'n mevrouw. Hoer en wij zijn een, <lacht> een soort pooiers. Uh, terwijl het dus gewoon gaat over het vergoeden van uh, uh, anticonceptiemiddelen. Uh, wat me dan opvalt is dat, want ik geloof dat Obama die mevrouw zelf heeft gebeld... om haar een beetje te troosten. Zo van nou, kom op en zo. En dan gaan die kandidaten daar uh, het over hebben. Terwijl ik denk van, nou, neem dan we... zelfverstelling of zoiets. Ja, nee, dat... dat dat doen ze volgens mij helemaal niet. Het gaat de hele tijd over incidenten die, die zich afspelen uh, in het nieuws. En uh, daardoor gebeurde het ook dat volgens mij uh, Romney in, in, in een uur... Uh, eerst had gezegd dat hij tegen anticonceptie was, geloof ik, überhaupt. Hmm. En toen weer omgedraaid. Helemaal van, nee, nee, dat heb ik niet zo bedoeld. Nou, dat werd ook weer een gigantisch ding in de, in de media. Hmm. Dus ja, het, uh, hmm. het gaat niet over hele belangrijke zaken. Barbara Bush, nee. die, die heeft gezegd van... Uh, This is the worst campaign I've ever seen. Ben je het daar met haar eens? Nou ja, dat zij zei, hij staat iets langer op deze aardbol om het te kunnen beoordelen. Dus ik neem het graag van ja, eraan. Ja. Laten we het dan hebben over onze eigen politiek. Want uh, gisteren ging het vooral over uh, Pim Fortuyn. Uh, natuurlijk uh, tien jaar geleden, hè, dat, uh, dat het befaamde debat. We hebben ook allerlei ja. dingen van gezien dat toen hij de nacht werd gehouden. Hij had uh, glorieus gewonnen natuurlijk in Rotterdam. Gisteravond uh, die documentaire op tv. Eigenlijk de aanloop naar dat debat werd daar nog eens even mooi... met uh, een aantal hoofdrolspelers uh, neergezet. En bij Paul Witteman zaten ook allemaal mensen aan tafel om hierover te praten. Jan Marijnissen, Wouter Bos, Marco Pastors... Kai van der Linden en ook Harry Mens. En uh, vooral die laatste viel heel erg op. Ja. Hij was uh, vooral bezig om... Uh te laten zien dat hij toch wel een goede vriend was. Van nou, ik Pim. vond dat als je echt op Harry Mens lette, inderdaad, tijdens de uitzending van Paul en Witteman, was dat eigenlijk het enige waar al zijn opmerkingen over gingen. Om te laten merken dat hij de beste vriend was, zo'n beetje van Pim. Eerst van deze nee, moeder was dood. Nee, zijn vader. Nee, dat ja. was zijn moeder. En, en toen weer, ja, nou, maar toen was een beetje. Niet... Laat mij oh, ja. even horen. Wat niemand toen wist, dat Pim drie uur daarvoor zijn moeder was overleden. Ja. Ja. Of, nee, zijn moeder. Nou, wij dachten, hij zijn, va ja, zijn, zijn vader. Ja, hij zijn moeder. Hij is zijn vader, want hij zei, hij is pas de politiek ingegaan nadat zijn moeder overleed. Ik weet niet of zijn moeder was, maar die waren vader, twee vaders. Dus hij dacht toch zijn moeder, maar dat was toch. Gewijs. Vader, heb... twee tegen één. Ja dit werd een beetje op een gegeven moment de situatie... van, van je, je, je, je iets wat dement, dementerende opa en oma... die in nou, de hoek zitten en af en toe met een opmerking komt... van je denkt, oeps, wat gaat hij nu weer zeggen? Nou, nah, ik, ik doe Harry ik, Mens nu, nu, nu onrecht. Ik bedoel, nou. Maar het werd wel een beetje genant. Als je met dit soort ook. dingen na zit en... Nou, en nou ja, hij, af en toe zei hij wat de veranderingen er vaak helemaal niet op door. Dus dat uh, poeh, vond ik wel een beetje ja, pijnlijk hoor. Dat had ik ook. Ja. Geen Stel, die uh, schrijft een stukje naar aanleiding van gisteren, want dit was niet het enige. Er was, was in veel meer programma's was er was er aandacht voor. Uh, die hebben het zelfs over Pimporno. Hè, en uh, dat uh, tien jaar geleden iedereen op het Mediapark eigenlijk uh, een enorme natie vond, schrijven zij letterlijk. Uh, en, en nu dus ermee weglopen van nou ja, ik was er ook bij en ik heb hem toen ook geïnterviewd. Wow. En wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik niet. Dat, het was een fenomeen. en Iedereen was er ontzettend door gebiologeerd, eigenlijk, wat er, wat er gebeurde. Het was, het was zoiets nieuws, wat je ook ziet. Daarom wordt natuurlijk ook een documentaire uitgezonden... die alleen maar gaat over één debat. Er, er, er was iets nieuws aan de hand. En ik weet ook nog dat een paar dagen voor zijn dood... toen werkte ik bij AT5, toen kwam hij daar in de studio. En iedereen was toch wel onder de indruk, wilde het toch even zien. En, terwijl uh, het grootste deel van de mensen daar totaal niet eens was met zijn ideeën. Maar uh, ja... Er gebeurde wel iets, iets fascinerends in de journalistiek. Dat was gewoon zoiets nieuws. Was dat ook een soort ommekeer, eh, André, dat debat, denk jij? Ik bedoel, uh, toen, toen was, nou, was blijkbaar alles nog mogelijk. Tegenwoordig is het volgens mij veel meer afgesproken wat er gebeurt binnen zo'n debat. Ja, volgens mij, nou ja, ja ik, ik, als het over fortuin en ommekeer gaat, heb ik meer de, de moord als ommekeer hmm. dan dat ja. debat. Ehm. Um, want, want dat debat, ja, ik bedoel daar, dat schijnt, ik, ik geloof dat het gisteren nog hoorde... in alle lessen van mediatrainings langs te komen van hoe het dan niet moet. Ja, Maar ik kan volgens mij, hoef je geen Einstein te zijn om nee. dat te, te beweren. Nee, dat is ook <laughs> zo. Maar komt dat soort dingen gebeuren dan blijkbaar wel. Uh, uh, dus, dus nee, de, de moord zelf is wel, is wel, uh, is wel een omkeer geweest. Uh, ook in hoe, hoe journalisten met, uh, met dit soort figuren omgaan. Met, met uh, fortuinachtige figuren, met uh, de stem van rechts, hè, de stem van de straat. Ik bedoel, uh, sinds die tijd, de NOS is nog nooit zoveel op straat geweest. Ik uh, bedoel, dat is toen wel gekomen. Ja. Maar, maar vind jij nu dat, dat mensen nu allemaal doen. Oh, ik was erbij en zo erg, zo erg. Terwijl ze tien jaar geleden. Hè, wat, dus wat, wat nu overal oh, langskomt, zeg jij op Twitter? Nou ja, volgens wat mij vonden ze het toen ook, ook wel erg. Ik bedoel, ik was toen ook op het Mediapark. Ik, uh, nou, dus, dus in die zin, bedoel, ik bedoel, ik gezien, weet ook wel een ja. beetje hoe dat, hoe dat dan, dan voelt. Uh, ja, het gaat denk ik niet zozeer, nog niet eens over die, over die moord natuurlijk. Want dat mm -hmm. vindt iedereen vond dat volgens mij afschuwelijk. Maar ook in de hele aanloop daarvoor, aardag, aardag, daarvoor ja, ja. natuurlijk. Fortuyn kwam op en ja. Ja, werd natuurlijk toch ook voor een deel... Ook, ik denk toch ook wel door de, door de linkse kranten. Eh, nou ja, toch een beetje van... Nou ja, dat is, eh, daar moet je niks mee te maken <lacht> willen hebben, zeg maar. Ja. Hoewel de persoon natuurlijk fascinerend was. Ja. ja. En, hij werd, en hij, hij werd onderschat. Heel simpel. Precies, en, en al die mensen die achter hem stonden... Ja. Dat werd onderschat. Um, nog even over de privacy, want uh, vanavond worden in Amsterdam... de Big Brother Awards uitgereikt aan uh, de grootste privacy-schenders van ons land. Genomineerde zijn Edith Schippers, staatssecretaris Fred TV en ook KPN. Um, gewoon heel kort nog even, hè. maak jij je zorgen over je privacy? Nou, wat mij opvalt, is, is dat het eigenlijk de jongere generatie... volgens mij totaal niet kan schelen. Die willen gewoon eigenlijk zoveel mogelijk laten weten... via social media, waar ze zijn, wat ze doen, wat ze eten. En als ze uh, twee dagen met vakantie zijn en je hebt niet van, niets van ze gehoord... dan geloof ik dat mensen zich erachter blijven zich zorgen gaan maken. Dus... Um, het, het speelt steeds minder een rol. Ik, ik, ik, ik voel me bijna ouderwets dat ik het prettig vind... om af en toe de boel even af te sluiten. Ja. Ja. Vanmorgen lag Facebook er eventjes uit... en dan is gelijk ongeveer de halve wereld in, in paniek. Ja, nou ja daar heb ik dan geen last van. Maar ik maak me ook niet zo. Ik bedoel, ja nou goed... Uh, uh, uh, ik ben 42, dus uh, jonge fout wat je wil. Maar in ieder geval, ik ben er tamelijk slordig mee ook. Ik geef er toch redelijk uh, veel gewoon digitaal door. Tenminste, als het gevraagd wordt. Er zijn natuurlijk vooral heel veel organisaties die van alles van je vragen. En ik geef het toch maar gewoon door. Ja. Maar uh, meer ik, zorg ik, om de spam die je dan daarna krijgt. Ja. ja, nee, dat is ook zo. Dus, dus ik, ik, de voordelen vind ik uh, in, in de meeste gevallen nog... Uh, nog, nog, nog groter dan, dan, dan de nadelen die ik ook al ergens uh, zie. En ik bedoel, als het dan over je, over je, over je privacy gaat... we hadden net over fortuin Ik weet al, na de, na de moord op fortuin uh, kwamen er gewoon echt... hele vervelende mails uh, binnen en ook gewoon persoonlijk gerichte reacties. Mm -hmm. Toen heb ik me even, of oh, het heeft geholpen je... ik geloof het niet, maar uit het telefoonboek laten halen. Ja, bleek later toch wel heel onhandig te zijn... want er konden gewoon mensen die konden me <lacht> niet vinden. Dus ja, weet je, dan, nou, dan er maar weer in. Dus je schippert daar ook vaak maar een beetje mee. Maar wat ik, wat ik zag bij, bij die awards, bij die nominaties... dat daar bijvoorbeeld Connection ook was genoemd... Mm -hmm. Omdat zij samen zouden werken met de dienst om mensen aan te geven. Oh ja, die de negoïde in, uiterlijk die, die naar na, na nette, na nette wijken uh, op, op mm -hmm. weg waren. Denk ik, ja, en dat, dat, dat was inderdaad in het nieuws en ik was dat alweer een beetje vergeten. En ik vind het wel ontzettend goed dat door zo'n award uitreiking dat je denkt, ja dat, dat, dat kan, ja. ja, ja, ja, ik, ik, ik denk dat we veel te naïef zijn, ik, ikzelf uh, in kluis, uh, over wat er met je gegevens gebeurt. Dank jullie wel voor de bijdrage in dit mediaforum. Dat waren ze, uh, Hadassa de Boer en André Zwartbol. Zometeen gaan we de nationale nieuwsquiz spelen. Eerst is hier Emily Sandé, Next to Me. Het heet eigenlijk Adele Emily Sandé... maar we snappen natuurlijk wel waarom ze Adele eraf gelaten heeft... want dat wordt een beetje verwarrend allemaal. En ik zag een tijdje terug in het voorprogramma van Coldplay... en dat klonk hartstikke goed. Emily Sandé in next to me We gaan uh, door met de nationale nieuwsquiz. Thomas Kimman is hier, hij is 24 jaar... en komt uit uh, Sint-Odilienberg, dat ligt in uh, Limburg. Het is een beetje Limburgs kampioenschap. had hier gisteren ook al iemand uit uh, Valkenburg. Ja, ja, ja. Maar je zit in Amsterdam nu, hè? Nou, ik zit een beetje tussen beiden in. Dus ik zit nu even tijdelijk in uh, Sint-Niniëberg. Want okay, je studeert uh, uh, biomedische Bi Bi wetenschappen. Ja. Wat ga je, wat ga, word je dan uiteindelijk? Ja, er is heel veel, is natuurlijk het laboratoriumwerk. Dat ja. interesseert mij niet 100 procent. Dus ik probeer een beetje meer een soort uh, tussen, tussenbaan. Dus zeg maar tussen de het bedrijfsleven. En. Um, en de biomedische sector, wat ja. toch wel de sector van de toekomst is. Ja. He, wordt veel gezegd. Zeker, zeker. Te, te zoeken. Nou, oké. Okay, um, druk aan het studeren dus. Nou, voor een student is het altijd leuk om 300 euro te winnen. Um, moet je wel meer scoren dan 64 punten in ieder geval... want dat is de hoogste score tot nu toe. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Ik had er graag geweest, maar. Uh, We hebben de minister niet uitgenodigd. Ik had willen aangeven dat ik de zorg begrijp. Het gaat om de kinderen en daar gaat het geld niet naartoe. Het was uh, niet gewenst. Gaat er iets veranderen? Dat dan weer niet. Het was de grootste lerarenstaking in 30 jaar. Zo'n 50.000 woedende docenten kwamen samen in de Amsterdam Arena... om hun onvrede over de bezuinigingen in het passend onderwijs te uiten. Vraag 1. Hoeveel miljoen euro wil minister Van Bijstelaarveld... besparen op onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben? Uh, 300 miljoen. En dat is goed. Ze had dat willen uitleggen in de arena, maar ze was daar niet uitgenodigd. Helaas voor de leraren heeft de actie niet geholpen. Gisteravond zijn de bezuinigingen goedgekeurd door een meerderheid van de Tweede Kamer. Vraag 2. Er zaten geen politici tussen de sprekers in de arena. Welke partijleider zat wel in het publiek? Um, Emiel Roemen van de SP. Dat is goed. Uh, ook op Twitter betuigt de politici van oppositiepartijen hun steun. Zo twitterde GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Ik sta achter jullie. En Boris van Ham van D66 meldde dat hij met partijgenoten in de arena aanwezig was. We gaan naar vraag 3: uh, Een kop uit de krant. De vraag is simpel. Waar gaat die kop over? Je krijgt ook nog drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Hier komt, het, uh, hier komt die kop eerst. Het dictaat van de politieke lach. Het dictaat van de politieke lach. Gaat dit over? 1. oud-minister Jaap Boersma, die gisteren is overleden. Hij was in de jaren 70 een van de bekendste politici van Nederland... Twee, nagedachten is aan Pim Fortuyn, die het politieke theater op tv een nieuw gezicht gaf. Drie, PvdA-partijvoorzitter Spekman legt uit dat Emiel Roemer in tv-debatten groot is geworden... omdat hij de lach aan zijn kont heeft hangen. Dus het dictaat van de politieke lach, waar gaat het over? Maar ik heb het niet gelezen, dus dat wordt een uh, gokje. <laughs> ik ga voor optie 3. Drie. Drie. Jij denkt Roemer, hè? Ik denk Roema. ik denk dat het fout is. Het is maar... natuurlijk een feit dat hij de lach aan zijn kont heeft hangen. Dus dat mm -hmm. klopt misschien wel. Nee, het is inderdaad fout. Want dat is een kop uit trouw van vandaag. Kijk. Het was gisteren tien jaar geleden dat het politieke debat uh, was... Uh, dat wordt gezien als een belangrijk keerpunt in de Nederlandse politiek. Het debat later op de avond naar de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, Fortuyn schitterde daar dus. Uh, gisteren is er een documentaire over gezonden. Dus het was optie twee. Vraag 4 dan. In die documentaire, de dag dat Pim Fortuyn won... vertelde vertrouwelingen van de politieke leiders... van toen over de gebeurtenissen en het afsluitende debat. Welke nog levende politicus wilde niet meewerken aan die documentaire? Dat is de Melker. En dat is goed. We gaan naar vraag 5: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, toch wel uh, blij, kan niet anders zeggen. Ja, we hebben niet voor niks uh, die rechtszaak uh, aangespannen. Het was natuurlijk de bedoeling dat we hem zouden winnen. En dat... Uh, ja, is gedeeltelijk toch gelukt, dus daar ben ik heel erg blij mee, ja. Ja, dat is de turner Jeffrey Wanners. Uh. Ja, ja, ik dacht, he, wacht even, maar dat is wel een beetje om de spanning op te voeren. Ja, dat is, dat is, ik denk, we moeten het toch spannend houden, hè? Hij is door de rechtbank in kort geding uh, tegen de KNGU in het gelijk gesteld. De bond, die niet hem, maar Epke Zonderland voordroeg voor deelname aan de Olympische Spelen, moet de selectieprocedure nu overdoen. De opvolgende vraag is, dat is vraag 6. De Gymnastiekbond is dus te voorbarig geweest in de keuze om Zonderland aan te wijzen... als deelnemer voor Londen. Pas als Zonderland wat heeft getoond, mag de KNGU van de rechter een keuze maken. We zoeken dus één term eigenlijk. Ja, dat is een mooi begrip vorm behoud. Ja, dat is uh, hartstikke goed. Laatste vraag, nog maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. Wat bedoelen wij hier? Als je het weet, stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier ik besta sinds 1976 en in 84 waren er drie van mij. Drie. Mijn zondagversie gaat over American football. 2. Clinton, Dole en Kerry kregen bij mij wel de zekerheid. Ja, stop. Uh, dat is uh, Super Tuesday. Ja, dat is uh, goed. In 1984 werd drie keer in meerdere staten tegelijk gestemd. Op Super Tuesday 3, bijvoorbeeld in vijf staten tegelijk. En de term wordt dus gebruikt sinds 1976. En de Super Sunday, dat is ook de, de zondag waarop de Super Bowl wordt gehouden. Dus het kampioenschap van het Amerikaanse voetbal. Um, dat is goed, je komt op zeven. Dat betekent dat er zometeen tien vragen goed moeten zijn om over de hoogste score heen te gaan.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 Vandaag luidt de Sterring. Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Een kwartje terug per ingeleverde plastic fles. Als het aan de staatssecretarisje op Atsma ligt, dan komt daar een eind aan. Wat hem betreft kan het afval best op een andere manier worden ingezameld. Hij wil af van het statiegeld, maar leveren mensen dan nog wel hun fles in? Dat is de grote vraag natuurlijk. Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Bent u het daarmee eens of oneens? zo is het na 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar www.stand.nl surfen. En daar eens of onder eens achterlaten. En Twitter is een mogelijkheid. Doe het dan met Hekje Standpunt. Thomas Kimman is hier. Sint Odiliënberg. Daar komt hij vandaan in Limburg. 24 jaar. Factor uh, 7. Dus minimaal 10 vragen goed moeten zijn om over de hoogste score heen te komen. Maar liever wat meer. Want dan uh, maak je kans op de hoofdprijs natuurlijk. Uh, 90 seconden de tijd als je niet weet. Pas zeggen. En uh, het beste is gewoon het antwoord geven. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbrief. Geen enkele leerling in het basisonderwijs heeft welke toets dit jaar foutloos gemaakt. De Cito-toets. Goed. De president van Guatemala heeft op een top gepleit voor legalisering van wat in Midden-Amerika? Drugs. Softdrugs. Goed. Afgebrande theater in welke plaats wordt definitief gesloopt? Helmond. Goed. Internationale gemeenschap gaat met welk land in gesprek over het kernprogramma? Iran. Dat is goed. In Amerika wordt, is wat voor snack geveld die zou lijken op oud-president Washington. De kipnugget. Goed. In welke Nederlandse provincie is een bijzondere archeologische vindplaats ontdekt? In Flevoland. Goed, welke Japanse autofabrikant heeft interesse in onderdelen van autofabrikant Netcar? Nissan. Goed, minister Schippers heeft het RIVM opdracht gegeven om te onderzoeken... of welk virus overdraagbaar is van dier op mens. Uh, het Smannenberg-virus. Goed, welke president heeft op tv herhaald dat hij het aantal immigranten fors wil terugdringen als hij wordt herkozen? zien. Goed, Japanse hoofdstad Tokio is al drie dagen in de ban van wat voor ontsnapt dier? Uh, pas. Een pingwin. Uit een, van een, uit, uit een peiling moet ik zeggen, van een vandaag blijkt dat PvdA-leden het liefst wie als leider Samson. Goed, Tweede Kamer wil dat het kabinet snel in kaart brengt... wat de gevolgen zijn van de stijgende prijs van wat voor de Nederlandse economie. We zien hem. Olieprijs. Het is, het is olie, inderdaad. In welke Europese hoofdstad wordt in juli mogelijk weer een groot straatdansfeest gehouden? Berlijn. Is goed. Hoe heet de voetbalcoach die zich vrijdag moet melden bij de terugcommissie van de KNVB? Beek. Goed. Vanuit welke plaats is een kerntransport vertrokken in de richting van Frankrijk? Bosselen. Goed. Hoe heet de brug bij Gorkum die in augustus een week dichtgaat voor onderhoud? Uh, pas. Het is de Merwedebrug. Merwede. Een dorp in het noordoosten van welk land is uh, geheel bedolven geraakt onder een lawine? Ehm... Um... Afghanistan? Ja, was dat een gokje? Nee, die wist ik. ik uh... Hij kwam alleen van verder weg. Ja. Ja. Ik had toch de tijd, want het uh, ding was er afgedaan. Ja, zeker. Je mocht hem inderdaad in de knal nog uh, antwoord geven. Oh, olie is nog goed gerekend ook, zeg ik. Nou, nou dat, dat is de jury, mooi. de jury erg schappelijk, moet ik zeggen. Want hij zei toch echt eerst benzine. Um, maar goed, uh, ik, ik ga daar niet over. Ik ben alleen maar de quizmaster, zoals je, zoals je ziet. Um, de vraag was, zijn het er tien? Ja, volgens mij wel. Ja, het zijn er 15. Kijk, hartstikke goed. Maal 7 is 105. Dus jij gaat een kop nu. Nou, dat is mooi. Als je <laughs> dit volhoudt tot vrijdag, dan mag ik misschien ook die 300 euro aan je uitkeren. Maar eerst uh, doen we gewoon het normale prijzenpakket: kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En nou, nog even de spanning zitten. Dankjewel. Mooie reis terug naar Limburg. Dankjewel voor meedoen en uh, een prettige uitzending nog Dankjewel. Hè?